Het. En jij beleeft het! Sneeuw, warmte, kerst! ZFM! Dit is Kerst! Met ZFM! Met men nu! Inspiratieradio.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 En ze really de shop. Dank u. Oké, okay, dank u wel. Oké, okay, nou, we gaan het dus hebben vanavond over Vindhorn. Onderwerpen die aan bod komen is, uh, wat is het ontstaan van Vindhorn? Uh, en wat is Vindhorn eigenlijk? De Experience Week. En de bijzondere mensen en ervaringen die je daar kan opdoen. En uh, met Danielle ga ik het misschien nog even over Transdance hebben. Dan gaan we nu eerst naar een muziekje toe. Ik heb...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 die vertelde mij dat uh, de eerste weken nadat zo'n huis dus was neerge neergezet... ja, dan rook de hele buurt naar de naar whisky. De whisky. <laughs> ja, uh, moet je nagaan als je erin sliep. Dan heb je een aardige kater te pakken, denk ik. Ja. Ja. En kun je ook iets over deze meditatieruimte... ik steek nu een ansichtkaart omhoog met een prachtige meditatieruimte. Ja, er was, uh, er was een meneer, uh, die woont er nu nog steeds, Ian Turnbull. In die tijd was, hij, uh, was het een jonge, jonge man...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 Eén van de personen die daar veel muziek maakt. En zij had met de Vindhorn Singers had ze een cd opgenomen met allemaal ja, prachtige liederen. En één daarvan was How Could Anyone. Uh, thuis aangekomen heb ik het opgezocht. En het was van Shayna Nol. Nou, dat was wel grappig, dat was want leuk. dat is ook mijn achternaam. <laughs> <laughs> en zo vaak komt hij niet voor als achternaam. Um, en het gaat eigenlijk over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 ...and a dedicated team at Color House in Fyndhorn... ...at the northeast of Scotland. Thank you. Yeah. I shall translate it for the Dutch listeners. De uh, Finthorn Flower Essenties... ...dat zijn uh, op de hand samengestelde elixirs... ...die worden gemaakt uit de bloemen... ...die in een liefdevolle omgeving daar in Finthorn gekweekt worden. Het is net buiten het, uh, het gebiedje van Finthorn zelf. Er staat een heel groot landhuis... ...en daar woont dus die Marion...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 Ik okay. uh, I didn't niet. this to grow into what it was, but it's uh, niet. me niet. Ik niet. Ik niet. En nu heb Ik de Ik niet. Ik niet. Ik heb Ik niet. te niet. Ik niet. energie aan andere mensen, om niet. te niet. in niet. Ik niet. Ik niet. Ik niet. Ik niet. de mensen Ik niet. Ik niet. Ik en omdat hij dezelfde goede ervaringen heeft... ...die wil hij graag met andere mensen gewoon delen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Yes. Ja. Yeah. En dat groeit en groeit. Yeah. Yeah. You have a shop in Haarlem, in de Kleine Houtstraat. Yes. Um, en, yeah, ja, um, it's a very nice shop. I've, I've, I've been there and we met each other. That's correct, En And um, you have not only uh, the Finthorn products...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 I'm gonna look twice at you Until I see the Christ in you I'm gonna look twice at you Until I see the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 face at you until I see the Christ in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 Ja, um, we hebben drie kaartjes, ieder een kaartje getrokken. Ik trok Adventure. David Com had commitment. commitment. En jij trok Clarity. Clarity. Ja. ja. Dus nou, dat zijn toch wel inspirerende dingetjes voor, de, voor ja. deze uitzending, ja. dat kan je wel stellen. Um, David, um, we hebben een central question to all the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 Hallo lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende tijd. Morgenavond is er een Ananda-lezing door Marcel Messing. Um, de, le de lezing gaat over de laatste slag en het laatste oordeel over de eindstrijd tussen licht en duisternis. Het is in de centrale bibliotheek in de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. Het begint om 8 uur en het eindigt om ongeveer 10 uur. Uh, de kaartjes kosten 10 euro. Ananda-lezing, Marcel Messing. Op donderdagen, donderdagavonden eigenlijk, de 16e, de 23e en de 30e december is er een dansje vrij bij het Zandspaleis. Het is in de basisschool de cirkel in de Atjeestraat in Haarlem. Het eerste uur van die avond is lekker op jezelf dansen en daarna met anderen. Het entree is 10 euro. Vrijdag 17 december is er een spirituele zijnsavond met Catharina Brinkmeijer, Amaya. Zij is onder andere ook een keer gast geweest in ons programma. Het is van 8 tot 10 in de Talmastraat 15 in Haarlem. Divine Love Healing avond, 15 eurotjes kost die. Zondag de 19e is er een kerstviering bij Nicky's Place. Het begint om uh, kwart over twee en het is tot uh, kwart voor zes. Het is in de Van Oosten de Bruinstraat 60 in Haarlem. Je kunt daar meditatie doen, kerstverhalen luisteren, mooie muziek beluisteren, gedichten. Het is eigenlijk gewoon een heerlijke middag weer verzorgd door Nicole van Olderen. Donderdag 30 december is er het eindejaarsfeest van in Haarlem van One to Be. Het is in de sfeervolle kapel van het Rozenstok Hussiehuis in de Hagenstraat. Het programma begint om kwart over vier en het duurt tot twaalf uur. De entree is 25 euro, je kunt daar ook eten, dus het, is, uh, het valt best mee. Een van de organisatoren is onder andere Jaap van Deursen. En tot zover de agenda.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 De afgelopen week zou een man zijn opgepakt die op het kinderdagverblijf werkt of heeft gewerkt. In het voor zou hij hebben gezegd dat hij verschillende kinderen heeft misbruikt. Gemeente en politie willen nu nog niets over de zaak zeggen. De persconferentie is om kwart over tien.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 De opkomst bij de verkiezingen was erg laag, maar in sommige enclaves waar nog veel Serviërs wonen gingen wel veel mensen stemmen. De verkiezingen zijn rustig verlopen, ondanks de aanhoudende spanningen tussen Albanese en de Servische minderheid. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur snel onder het vriespunt. Vannacht ligt lichte tot matige vorst. Morgen begint droog en vrij zonnig, maar later op de dag is er kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. <middels>